Het Groningse Loppersoen wil dat de Nederlandse aardoliemaatschappij mensen een ruimere schadevergoeding geeft na een aardbeving. Gisteravond was er bij Loppersoen een nieuwe aardbeving met een kracht van 3,4 op de schaal verlicht. Aardbevingen ontstaan door de winning van aardgas, waar de nam verantwoordelijk voor is. De nam zegt dat ze zich aan de afspraken houdt en dat schade die ontstaat door aardbevingen altijd wordt vergoed. Door geweld bij een mijnen in Zuid-Afrika zijn bij elkaar 45 doden gevallen. De politie opende gisteren het vuur op stakende mijnwerkers die elkaar en de politie beschoten. In Zuid-Afrika is geschokt gereageerd op tv-beelden van de schietende politie. De politie heeft dat eerst kraankast en een waterkanon gebruikt om stakers naar de te brengen. De beelden is gevolg te zien dat agenten schieten op mijnwerkers die dreigend op ze afkomen. luchthaven Schiphol zag het aantal passagiers afgelopen half jaar groeien, ondanks de economisch slechte tijden. De eerste helft van het jaar 23. 20,9 miljoen passagiers via Schiphol, dat is 3,7% meer dan een jaar eerder. Passagiers gaven ook meer uit op de luchthaven. De omzet van Schiphol steekt met 5,5% naar 637 miljoen euro. Schiphol is een aantal passagiers te de vierde luchthaven van de rauw Londen, naam Parijs, Charles de Gaulle en Frankfurt. Het aantal wespen is deze zomer veel lager dan normaal. In augustus zijn er nog wel veel wespen, maar volgens de Wageningen Universiteit zijn op een aantal plaatsen zelfs 80% minder dan gebruikelijk. Het komt door het distructuurige weer van de afgelopen 9 maanden. Zoals het relatief warm december, in december en januari en erg koud in februari. Dus de moske populatie werd verder tot door het natte weer in de en juli. De weer, wolkenvelden en zon is elkaar af. Er staat weinig wind en het wordt 23 graden op de warmte tot 28 in Morgen vol zon met temperaturen van 30 graden. Dit was French. Dit is het dan voor de vandaag. De In de Randstad staat er file op de A1 Amsterdam richting Amersfoort bij Muiden 2 kilometer. A20 Gouden richting Hoek van Holland bij Rotterdam Centrum 2. En op de A28 Utrecht Amersfoort voor de Afreden Dolder 2 kilometer. Tot zover de verkeer. Autobedrijf Zandvoort, de echte Zandvoortse garage waar ze toch met je meedenken. Met veel persoonlijke aandacht hierbij zit terecht voor reparaties, in en de verkoop van nieuw en gebruikte auto's. Na de huidige service, doen ze nog steeds de bekende Fiat-service. DZ-adres voor autoschades en apk keuringen van alle merken. Autobedrijf Zandvoort, de vertrouwde specialist voor Zandvoort en omgeving. Autobedrijf Zandvoort, ook gewoon op zaterdag. In circus Zandvoort, ben jij er? je snelheid, slimheid en behendigheid op de nieuwste spelletjes en kermisattracties in Familyland. Leeg lekker, lekker uit! In Circus Zandvoort zit jij op de eerste rij. Kijk je ogen uit in onze bioscoop bij de oude nieuwste In Circus Zandvoort, ben jij op dicht? Vermaak je in ons casino aan de bingo, roulette, poker en blackjack tafels. Circus Zandvoort! Kom eens langs, de entree is gratis.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 De toute la fini, la lutte a continué comme ça jusqu'au soleil couchant de, de pérance, c'était extrêmement plus acharnement Fallait défendre la terre, je sens être en périlla F'a tous plutôt les lois de la cru de Tana I'm yeah. and Qui rappelait toute sa horde, avait-il compris qu'on lutterait même en enfer? Et Car la tribu de Dana appartenait à ses terres. Les guerriers repartaient, je ne comprenais pas tout le chemin qu'ils avaient fait pour en arriver là. Quand mon regard se posa tout autour de moi, j'étais le seul debout de la tribu, voilà pourquoi. Les doigts se sont écartés tout en lâchant mes armes. Et le long de mes joues se sont mis à couler des larmes. Je n'ai jamais compris pourquoi les dieux m'ont épargné de ce jour noir de notre histoire que j'ai conté. Le vent souffle toujours sur la Bretagne armoricaine J'ai besoin, ma femme, mon fils, c'est mon domaine. Je t'en reconfuits de mes mains pour en arriver là. Je suis le roi de la tribu de de la la, me You and But sweet and one ZFM Zandvoort.nl ZFM Zandvoort.nl ja. want je kent het altijd Ik Zo'n meisje, zo'n lijf en zo'n gezicht Zo'n goede vriend omdat ze altijd bij me is Het is goed wat ik geen geluk met mijn ogen tikt. Ik zou wel blind en doof zijn ik Niet goed bij me hoofd zijn Niet alles op Als ik iets zag, Wat ik hier voor me had Want zij is alles, alles Jongens, kom op, deze is de mijne Ik weet ook niet hoe het komt Ze is zo lekker, het is bijna niet gezond En zelfs haar naam hoort lekker over de tong Ik weet niet hoe, maar ze laat me stralen als de zon Zon, zon, oh uh. Ik zou al pint dood zijn hey, ik niet goed bij de hoofd I think I'm gonna I all day, all day, all day, all day, all alles, all day, all day, all day, all day, all day, you day, all day, you day, all day, all alles. all day, all I hate the beauty and the brains The beauty, the beauty and the, brain. the beauty, and the, brain. the beauty, hey. so I hate the beauty and the brains Oh yeah the beauty and the brains The beauty, uh Monsai is all, all, all, all in it